1 uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. De Europese Commissie is somberder dan een paar maanden geleden. Twee auto's teruggevonden van de Diamantroof in Brussel eerder deze week. En de advocatuur reageert op staatssecretaris Teven die slachtoffers wil laten zeggen welke straf ze passend vinden voor de daders. De zon schijnt geregeld, maar er volgt wel steeds meer bewolking. Vooral op de Wadden en in het oosten en zuidoosten valt soms wat lichte sneeuw. 0 tot 2 graden vandaag. Morgen nog meer bewolking. En later op de dag in het oosten sneeuw. En zondag is er overal kans op sneeuw. De Europese Commissie is somberder over de economische vooruitzichten dit jaar voor Europa dan een paar maanden geleden. De economie in de eurozone zal dit jaar nog krimpen. Onder andere door alle bezuinigingen. Maar de Commissie verwacht dat de economie heel voorzichtig in de loop van dit jaar gaat aantrekken. En dat volgend jaar de economie weer een groei laat zien. Vanochtend werd de zogeheten winterprognose gepresenteerd door de commissie. Waarbij die twee jaar vooruit kijkt. economie André maar nu hier aan tafel. André, het is een boodschap van twee kanten. Somber dit jaar, maar het uh, volgend jaar gaat het allemaal beter? Ja, er schemde iets van optimisme door. Uh, absoluut geen enthousiasme, maar er zit iets van herstel aan te komen. Zij het al allemaal tergend langzaam en bescheiden. Uh, de tegenwind die komen een beetje overheen en doorheen, om zo te zeggen. In de loop van dit jaar en vooral voor 2014, zal er weer bescheiden. Uh, economische groei te zien zijn. Voor 2015 daarentegen zie je alweer wat terugloop. Dus uh, het is allemaal broos uh, en absoluut niet krachtig en overtuigend. Het gaat dit jaar nog niet zo best. Volgend jaar wat beter, maar dan dat jaar erop weer minder. Uh, waarschijnlijk wel. Ja, en hoe ja. zit het uh, specifiek voor Nederland dan? Nou, verder van rooskleurig, want wij krimpen dit jaar met 0,6 procent. was in uh, november ramen een paar maanden geleden nog een plusje van 0,3 procent. Maar het CPB hield in december ook al rekening met een min voor dit jaar. In de loop van 2013 verwacht men ook voor, uh, voor, voor ons land voorzichtig langzaam stijl. Aan de andere kant. Want alle signalen die om ons heen staan, we hebben gisteren ook weer al die verhalen gehoord natuurlijk, die staan natuurlijk allemaal op rood en negatief. Consumentenbesteding al, al, al anderhalf jaar lang uh, achteruit lopen, loonstijgingen zullen achterblijven, met andere woorden, de koopkracht zal er ook niet op verbeteren. Consumentenvertrouwen is een historisch dieptepunt, werkloosheid loopt op. En vooral die huizenmarkt, zegt de Europese Commissie, dat is echt een bottleneck, de grote zwakte voor Nederland. Want het heeft een enorme impact op vermogens van mensen door die daling van de huizenprijzen. En het heeft een geweldige impact op de bouwsector, die toch een belangrijk deel van onze economie vormt. Ja, en die combinatie daarvan, dat drukt ons zeg maar, neer en zorg voor die dikke min voor dit jaar. Ja, hangt allemaal met elkaar samen. Dat alles uh, leidt ertoe dat het begrotingstekort... Uh, boven de norm van maximaal 3 gaat uitkomen. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk. Want we mogen maar maximaal voor Brussel 3 tekort hebben. We komen nu volgens de commissie uit dit jaar op 3,6 Dus ver boven die norm. Maar Reen, Olli Reen de eurocommissaris, die lijkt wat begrip te tonen... voor de uitzonderlijke omstandigheden van Nederland. Met name dan, moet u denken, zegt hij zelf... aan de nationalisatie van de bank- en verzekeraar SNS Real... die oet, reet, roet in het eten gooit. For the Netherlands, uh, the deficit is uh, also forecast uh, to exceed uh, 3% of uh, GDP, even though this is uh, largely related uh, to the nationalisation of the banking insurance uh, company SNS Real. As to the structural fiscal effort, uh, so far it appears uh, that uh, the Netherlands uh, have taken effective action. Want die zegt dat Nederland genoeg maatregelen heeft genomen. Uh, wat denk je, André? De Europese Commissie, is die uh, coulant? en Zeggen ze, nou ja, goed, dan komen we uh, iets boven, dat, uh, boven die 3% uh, is niet zo erg. Of, uh, of, of, of gaan ze streng wezen? Nou, ik denk, als je zo'n beetje tussen de regels doorluistert... dat hij inderdaad wel koelant uh, zal zijn. Want ze wijst op die geleverde inspanningen, de bezuinigingsmaatregelen... en dat daar ongelukkigerwijs van de sns reaal de nationalisatie van een ettelijke miljard overheen komt... is dan heel vervelend, maar dat is zeg maar buiten onze schuld om. Luister maar naar wat Ren zei op vragen van ons over... Uh, wat betekent dit voor ons tekort en moet er iets extra gaan gebeuren?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 Dan Den Haag. In een reactie op de nieuwe ramingen zegt het ministerie van Financiën dat de Nederlandse economie door een moeilijke tijd gaat. Dat was al langer duidelijk en bleek ook uit eerdere cijfers, bijvoorbeeld van het CPB en de Nederlandse Bank, zegt de woordvoerster. Het kabinet besluit pas later of er extra maatregelen nodig zijn. Volgende week komt namelijk het CPB met nieuwe ramingen. Daarna praat het kabinet over eventueel nieuwe ingrepen. In de buurt van Brussel zijn twee auto's gevonden die vermoedelijk zijn gebruikt bij de grote diamantroof van afgelopen maandag. Toen werden diamanten met een waarde van 37 miljoen euro gestolen uit het laadruim van een vliegtuig op de luchthaven Zaventem bij Brussel. De twee auto's die vannacht zijn ontdekt die stonden in Vilvoorde. Het zijn een personenauto en een bestelbus, allebei zijn ze uitgebrand. Vilvoorde ligt vlakbij Zaventem, vijf kilometer ten noordwesten van de luchthaven. Kort na de overval werd er ook al afgelopen maandag een uitgebrande bestelbus gevonden. Vermoed wordt dat de overvallers de politie daarmee op het verkeerde been wilden zetten. Staatssecretaris Teven wil dat slachtoffers van misdrijven in de rechtszaal kunnen meepraten over de straf van de dader. Dat is een van de manieren waarop Teven het spreekrecht van slachtoffers wil uitbreiden. maatregel die was al aangekondigd in het regeerakkoord.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 de, de, de, de mogelijkheden van slachtoffers beperken. Teven wil ook op andere manieren de positie van het slachtoffer versterken. Zo moet bij het ten uitvoer leggen van de straf... de veiligheid van het slachtoffer nadrukkelijker worden meegewogen, vindt hij. Staatssecretaris wil dat bij verlof of volwaardelijke invrijheidstelling van de dader altijd wordt bekeken of er een gebieds- of contactverbod moet komen. Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nu aan de lijn. Meneer van Oosten, wat vindt u van dit plan van Teven? Ja, op het eerste gehoor lijkt het een sympathiek plan, maar uiteindelijk is het slechter voor het slachtoffer dan, die, uh, dan de, de situatie die er nu is. Dat moet u even uitleggen. Nou, het punt is, uh, kijk, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat als je slachtoffer bent van een strafbaar feit, dat uh, heel vaak de straf nooit zo hoog genoeg zal zijn. Hè? Simpel gesteld, als jij bent overvallen, dan wordt die overvaller uh, levenslang de gevangenis uh, ingaat. Alleen... Zo gaat het in de praktijk. Gelijke gevallen moeten ook min of meer gelijk uh, gestraft worden. Dus heel vaak zal het slachtoffer dat dan naar voren brengen tijdens de zitting. De rechter zal hem niet uh, volgen. Uh, ja, dan denk ik dat de rechter, de, de, het slachtoffer alleen maar met een extra kater wordt opgeschreven. Ze raken extra gefrustreerd. Dat lijkt mij wel, dat zie je nu al een beetje. Kijk, ik het spreekrecht is natuurlijk al belangrijk uh, uitgebreid. Dat kunnen we ons ook goed voorstellen. Wat uh, wij vaak tegenkomen zijn hele emotionele, hele invoelbare verhalen in de zittingszaal. Terwijl toch ja, de straf die dan volgt. Uh, toch meer op de persoon van de verdachte is afgestemd en op vergelijkbare gevallen. dan wat de slachtoffer uh, voor lief uh, uh, zou, uh, zou nemen. Ja, dat, dat levert alleen maar frustraties op. Waar wij veel meer in zien om die slachtoffer veel beter te informeren. Dat de officier van justitie daar eer in stelt om een slachtoffer te ontvangen... en ook een nagesprek te voeren waarin die uitlegt van... ik snap dat u met een frustratie zit, alleen wat er uitgesproken is... is voor vergelijkbare gevallen echt een passende straf geweest. Als ik u zo hoor, dan zegt u... Uh, een slachtoffer heeft vaak veel te weinig kennis van zaken... van, uh, van de juridische gang van zaken en, en van, van, van strafmaat. En uh, die kan daar eigenlijk weinig zinnigs over zeggen. Dat denk ik wel, inderdaad. Ja. De, de meeste slachtoffers zullen dat. De, de, de, en die eisen moet je ook helemaal niet aan ze stellen, uiteraard. Die, die, die slachtoffers zijn met hele andere zaken bezig. Mm -hmm. En uh, ja, meer zaken die wat mij betreft niet per definitie thuis horen in, in, in de rechtzaal. Maar die hebben wel de behoefte om, om gehoord te worden, vaak. Die zeggen ja, nu van ja, we staan aan de kant en we kunnen niks doen, we willen, we willen wat zeggen. Nee, maar het is voor niks hè, dat we uh, het slachtoffer een bepaalde rol hebben gegeven in het strafproces. En de belangrijkste rol hebben we als samenleving uh, overgenomen. Namelijk, dat is een handige geld van die, uh, die officier van justitie. Mm -hmm. En mijn idee zou nou zijn, ga vooraf met het slachtoffer in gesprek en leg uit waarom hij op een bepaalde eis komt. Leg ook die eis ter zitting goed uit. En ook daarna, als de uitspraak daar is, leg uit wat er uh, gebeurd is. Uh, en met het voorstel dat de officier van uh, op tafel heeft, heeft neergelegd. Meer begeleiding vanuit het, manier... het Openbaar Ministerie, zegt u? Ja, dat is heel verstandig. Ja. Ja. Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten. ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Dit is het NOS Journal. met Meegens. Toezichthouder Opta heeft drie loterijen een boete opgelegd... van in totaal 845.000 euro. Ze zijn bestraft onder meer omdat ze bijna 140.000 mensen hebben gebeld. Die stonden ingeschreven bij het Belmeniet-register. Het gaat om de Nationale Postcode-loterij, de Bankhiro-loterij... en de Vrienden Loterij. Het is niet de eerste keer dat ze in de fout gaan. In 2011 kregen ze ook al een boete van ruim 250.000 euro... voor soortgelijke overtredingen.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 En Frans klm heeft vorig jaar een groot verlies geleden... en dat is tegen de verwachting in. Het verlies komt vooral door de hoge brandstofkosten en minder vrachtvervoer. Geen goed nieuws dus voor de nieuwe bestuursvoorzitter die op 1 juli aantreedt. Dat is Camille Eurlings, verslaggever Ron en Linker... vroeg Eurlings wat hij wil bereiken in zijn functie. Mijn ambitie is om het oergevoel, de oerkracht van KLM verder te versterken. KLM is niet zomaar een bedrijf. KLM is een bedrijf waar 37.000 mensen een blauw hart hebben...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 Vanaf 1 juli bestuursvoorzitter Eurlings van Air France KLM. Ron Linker sprak met hem. Sport. De wereldkampioenschappen baanwielrennen in Minsk. Er komen vandaag meerdere Nederlanders in actie. Sebastian Timmerman kijkt bijvoorbeeld naar het onderdeel Omnium. Met Tim Veld als Nederlandse deelnemer. Hoe heeft Veld het gedaan, Sebastian? Het, uh... Het is niet zo heel erg goed gegaan op het eerste onderdeel van de zes. Het uh, Omnium is uh, de zeskamp, beter gezegd. Het eerste onderdeel is uh, de vliegende ronde. Dus je mag een aanloop nemen en dan uh, sprinten één ronde lang. En daar wordt de tijd van geklokt. Tim Veld moet dat beter kunnen dan dat hij uh, vandaag deed in uh, Minsk. Hij wordt negende namelijk op dat eerste onderdeel. En met zijn sprintersverleden had ik hem iets hoger ingeschat. Het eerste onderdeel van die zeskamp wordt uh, gewonnen door Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland. En de Olympisch kampioen Lasse Norman Hansen. Want het onderdeel is Sinds vorig jaar Olympisch. Eindigt op de tweede plaats veld. Dus negende. Rijdt vandaag nog twee andere onderdelen. En dan morgen de drie resterende onderdelen. Um, ik heb ook al gekeken naar het begin van het keirin toernooi Dat is goed gegaan voor Matthijs Bugli. 20 jaar uit Haarlem. Werd tweede in zijn heat. Uh, is dus rechtstreeks door naar de tweede ronde. De halve finale beter gezegd. Halve finale en finale zijn vanavond. Het ging wat minder goed in de series met Hugo Haak. Werd laatste in zijn serie. Had nog een herkansing, maar verliest in die herkansing kansing net nipt van de Olympisch kampioen sprint Jason Kenny. Kenny keert daardoor terug in het toernooi en voor Hugo Haak zit het toernooi er dus op het Keirin toernooi trouwens zonder Teun Mulder, want de Nederlands bondscoach René Wolf kiest voor de toekomst en trouwens ook zonder Olympisch kampioen Chris Hoy geniet van een Sabetco. In dat Keirin toernooi vanavond is nog één Nederlander in de halve finale, Matthijs Bugli. Nu verkeersinformatie bij de AWB Erwin de Hart, druk op de weg. Erwin, huishoudbeurs en dat soort zaken. Ja, zeker. Maar de files staan op de A27 voorlopig. Op de A27 Breda richting Golkum. Tussen Nieuwe Dijk en de Brug bij Golkem 4 kilometer, daar is de rechter rijstrook dicht door een pechopval. En door een spoedreparatie op de A27 Almere-Utrecht... staat ook 4 kilometer tussen Afrit Almere-Haven en Eemnes. En ook daar is de rechter rijstrook dicht. Erwin, dankjewel. 14 over 1... Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De Europese Commissie is somberder dan een paar maanden geleden. Er zijn twee auto's teruggevonden vlakbij de luchthaven Zaventum in Brussel. Die auto's zijn gebruikt bij de Diamantroof afgelopen maandag. En de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten is niet enthousiast... over het plan van staatssecretaris Steven om slachtoffers in de rechtszaal mee te laten praten over de straf. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen de NCV weer en het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met Ferdouz Lati. Tot voor kort was zij woonachtig in Leiden. Nu is ze parlementslid in Tunesië. En de afronding van In de Praktijk. De hele week heeft verslaggever Maarten Bleumes zich in het beroep van curator verdiept. En na half twee is er stand.nl. En de stelling luidt dan... slachtoffers moeten in rechtszaken een strafwens kunnen uitspreken.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 Je bent jong en je wilt wat. Dat dacht uh, Firdaus Oeslati ook toen ze in Leiden het begin van de Arabische lente zag in haar vaderland Tunesië. En toen het stof daar een beetje was neergedaald, stelde ze zich verkiesbaar als parlementslid voor de Enagda-partij in Tunesië. Die partij kreeg uiteindelijk het voor het zeggen en intussen is Oeslati daar parlementslid. Het is alles rustig in Tunesië. Premier Jebali trad deze week af na de moord op oppositieleider Belaid. Goedemiddag mevrouw Oeslati, uh, waarom besloot u nou precies... om een gooi te doen naar een parlementszetel in Tunesië? Ja, het is gewoon uh, in feite iets heel bijzonders om deze kans te krijgen. Toen de Arabische lente begon in, uh, in Tunesië... toen wisten we natuurlijk nog niet dat het de Arabische lente zou zijn... maar de Arabische revolutie uh, begon in Tunesië... en uh, leidde tot vluchten van de uh, zittende president... Dat leidde weer tot uh, verkiezingen voor een constitutionele assemblee die tot taak heeft uh, nieuwe grondwetten te schrijven voor het land. En uh, daar werden dus uh, parlementariërs voor gezocht. Ook parlementariërs die zeg maar de Tunesiërs die uh, in het buitenland wonen representeren. Ja. Maar waarom voelde u zich, u zat in Leiden op dat moment, waarom voelde u zich geroepen om uh, dat te doen? Omdat het een historische kans is om uh, aan het begin te staan van een nieuw en democratisch Tunesië. Ik denk dat uh, iedereen die die kans zou krijgen om zoiets voor zijn land te doen, uh, die met beide handen zou grijpen. Kent u het land Tunesië goed? Als kind heb ik het een aantal keren bezocht en uh, ik heb natuurlijk mijn uh, uh, familie van vaders kant daar wonen. Ik heb er twintig jaar niet heen kunnen gaan, wegens uh, de heersende dictatuur... Die bijvoorbeeld uh, mensen die uh, een hoofddoek dragen of een, of een baard uh, uh, dragen. Dus zeg maar uiterlijke kenmerken van de devotie, uh, tonen, Die werden vervolgd en uh, die werden gezien als staatsgevaarlijk. Dus uh, ja, het was op dat moment niet erg opportun om uh, het land te bezoeken. Nee. Dus vandaar heb ik twintig jaar het land niet kunnen bezoeken. Maar ik heb het wel altijd gevolgd natuurlijk. Vanuit ja. de verte en uh, met contact met mensen en familieleden en dergelijke. En, en u koos ervoor om uh, zich aan te sluiten bij de Enagda-partij... die toch bekend staat als conservatief-islamitisch. Uh, waarom voor die partij gekozen? Ik zou het weer meer als democratisch-islamitisch willen uh, omschrijven. Uh, het is een partij die uh, de islamitische waarden van uh, rechtvaardigheid en naasteliefde graag in de praktijk wil brengen in de inrichting van, uh, van het land. En het is ook de grootste partij uh, in Tunesië momenteel. En het is een partij die heel dicht bij mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen waarden en mijn uh, uh, denkbeelden uh, staat. En uh, de ideeën van een van de leiders van deze partij, uh, Rashid Rannouji, uh, hebben mij erg aangesproken. En spreken mij nog steeds erg aan. Vandaar dat ik mij bij deze partij heb aangesloten. Die partij mocht uiteindelijk de premier leveren, uh, Jeb uh, uh, Maar uh, het is hem uiteindelijk ook niet gelukt om dat zakenkabinet te vormen. En daarom is het nu weer uh, onrustig toch, politiek. Had u dat verwacht? Nou, we leven natuurlijk in een transitiefase en daar gebeuren altijd onverwachte dingen. En er zijn natuurlijk ook mensen die er belang bij hebben dat uh, zaken rommelig verlopen. Voornamelijk mensen die uh, in het oude systeem, tijdens het oude regime, uh, natuurlijk heel veel privileges hadden. En misschien uh, misdaden hebben gepleegd die daar nu voor vervolgd uh, zullen gaan worden. Dus dat alles maakt dat uh, deze fase natuurlijk uh, rommelig en uh, niet heel... Uh, ja, hoe zou je het zeggen, netjes verloopt. Aan de andere kant uh, is het wel belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat in Tunesië een heel uniek proces aan de gang is: dat een, islam, een partij die geïnspireerd is door islamitische waarden samen met uh, twee seculiere partijen uh, een regering vormt. Nou ja, die regering is nu dus, wordt nu dus uh, herschikt. Maar goed, ook in de constitutionele assemblee zien we dat uh, uh, partijen met verschillende achtergronden met elkaar samen een uh, constitutie aan het schrijven zijn. En uh, ja, in deze periode wil geen van de partijen de andere partijen uitsluiten. Het is een, een periode waarin iedereen, zeg maar, zijn stem gehoord moet worden. En uh, daarom is het uh, een unieke fase in de, in de Tunesische geschiedenis... dat iedere burger voelt dat zijn stem gehoord wordt en, uh, ja. en daadwerkelijk aankomt. Het, het parlement is bezig inderdaad met het schrijven van die grondwet. Hè? Bent u daar zelf ergens bij betrokken, bij een onderdeel of zo? Uh, nou ja, ik zit natuurlijk bij de plenaire discussies van deze grondwet en ik dien ook voorstellen in voor de voor, voor verschillende uh, onderdelen van deze wet. Maar ik neem zelf geen deel aan de verschillende commissies die de grondwet schrijven. Nee. Maar wat is bijvoorbeeld het voorstel wat u hebt ingediend? Nou, bijvoorbeeld een voorstel dat uh, er een uh, artikel in de grondwet zal worden opgenomen die. Uh, de rechten van de Tunesiërs wonende in het buitenland... extra zal uh, beschermen en daar extra aandacht aan zal geven. Bijvoorbeeld als Tunesiërs in het buitenland... in juridische problemen komen of iets dergelijks... dat de Tunesië uh, hen zal uh, bijstaan op allerlei mogelijke middelen. En uh, het feit dat u vrouw bent, is geen enkel probleem binnen die partij? Nee, in het tegendeel, Deze, in, in de NAGDA uh, uh, vindt het juist heel belangrijk dat uh, vrouwen deelnemen en dat uh, vrouwen participeren, actief zijn, initiatieven tonen. Nee, dat is geen enkel probleem, het is juist een, uh, het is juist een pre. Ja, Nog even over die politieke onrust, hè? want die is natuurlijk ook ontstaan uh, na de moord op de oppositieleider, Bella Ied. Zeker. Hoe heeft u dat beoordeeld? Ja, het is een uh, tragische gebeurtenis, deze moord op uh, de politicus Belhaid. Um, het heeft ons allemaal uh, diep uh, geraakt en uh, we veroordelen ze deze aanslag natuurlijk uh, met de strengste bewoordingen. Het is natuurlijk uh, heel uh, tragisch dat ze een dergelijke moord heeft plaatsgevonden. Juist in een periode waarin we juist uh, stabiliteit zoeken en proberen... Iedereen zijn plaats te geven in, uh, in dit land. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk, zoals ik al eerder zei, uh, verschillende krachten aan het werk... die juist onrust willen zaaien en juist niet willen dat deze periode uh, goed afgesloten wordt. Want Belaïd heeft vlak voor zijn uh, dood nog gezegd... Hè, dat uh, ja, de mensen die tegen daar zijn, uh, ja, dat die met geweld te maken krijgen. En, en er zijn dus ook uh, ja, beschuldigende vingers natuurlijk naar uw partij gegaan. Is die kritiek terecht? Ja, nou dat is, dat is heel onverantwoordelijk... om dat soort uh, beschuldigingen de wereld in te slingeren. Onze partij uh, wil niemand uitsluiten... en is, uh, is, staat open voor iedereen, voor alle meningen... En uh, heeft deze moord ten stelligste uh, veroordeeld. En verder kunnen we nog niet veel zeggen over de dader of de zijde van, die deze moord heeft gepleegd. Want de onderzoeken zijn nog gaande. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de belangen, wie heeft er belang bij? Nou, dan heeft de nacht daar juist er helemaal geen belang bij dat deze moord nu is gepleegd. En dat het land ja. uh, in onrust is gestort en dergelijke. Dus ja. uh, die theorie kunnen we onmiddellijk de prullenbak in uh, gooien. Nou is het zo dat u begon net te vertellen over de Arabische lente... dat u, dat, ja, dat u daardoor getriggerd werd om, om die kant op te gaan... en een van de parlementsleden te worden. Toch zijn ook heel veel mensen teleurgesteld... Hè, die, die nou ja, met die Arabische lente hebben meegedaan en zeggen... ja, kijk nu waar we staan. Hoe, hoe is dat voor u? De Arabische Lente is niet iets wat, uh, wat in een maand of een jaar of misschien zelfs in een decennium uh, een soort paradijs zal brengen. Het is een heel lang proces. Bijvoorbeeld als ik het heb over Tunesië, dat heeft gezwicht onder 60 jaar van dictatuur, onder corruptie, onder schending van mensenrechten. Dat kan, dat kan gewoon onmogelijk in één jaar uh, allemaal worden allemaal opgelost uh, en teniet gedaan worden. Ja. En nog even, even naar uzelf. Hè? Wat, hoe, hoe is de overgang bevallen van Nederland naar uh, Tunesië nu? Ja, ja het, is, uh, het is heel bijzonder. Ik vind het voor mezelf um, heel bijzonder dat ik uh, al deze historische gebeurtenissen kan meemaken. Ik voor mezelf had niet kunnen dromen dat uh, zoiets als dit uh, uh, zou kunnen gebeuren. Ik ben heel, heel blij en dankbaar dat ik dit kan meemaken. Dat ik er onderdeel van kan zijn en uh, het van dichtbij kan aanschouwen. Nog geen plan om uh, terug te keren naar het uh, relatief veilige en rustige Leiden? Ik heb wel heimwee naar Leiden. Maar uh, als de, zodra de grondwet uh, uh, af is, dan zullen we, zal ik uh, nieuwe plannen maken. Ik weet nog niet in welke richting ze zullen gaan. Dank dat u even met ons wilde praten. Veerda Oes-Lati, parlementslid dus voor de ENAGDA-partij in Tunesië. Graag gedaan.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 10CC was dat de things we do for love. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Faillissementen zijn aan de orde van de dag. En wanneer een bedrijf het niet meer redt, dan wordt er een curator aangesteld. Verslaggever Maarten Bleumers wilde wel eens weten wat een curator nou precies doet. Hij ging daarvoor naar de failliete pier van Scheveningen. Maarten, wat blijft jou bij van deze week? Nou, vooral dat je, je als curator al gauw in een mijnenveld begeeft. Want je hebt natuurlijk niet alleen te maken met de schuldeisers bij een faillissement. maar ook met de emoties van al die betrokkenen. Met ondernemers die duidelijkheid willen. Ja, we kregen die curator, laat ik het zo maar zeggen. Maar voor ons gevoel doet hij helemaal niets. Ja, hele slechte zaak. Nou, ik heb alles geïnvesteerd hier, ook voor mijn toekomst, ook voor, de, voor mijn gezin. Elke week is er wel wat en dan wilde het gas weer en dan weer zus. We hebben één keer een gesprek gehad met de curator en voor de rest uh, niets. En toch ziet de curator van de pier, Mark Udink, gelukkig ook de mooie kanten van zijn vak. In wezen is het zo, een faillissement is een geruststelling. Want je kunt je gaan verstoppen achter de rug van de curator. Het, kan, het komt natuurlijk wel eens voor dat je het verdriet mee naar huis neemt. Maar dat gebeurt relatief weinig. Want wat ik veel probeer is mensen ook op te beuren. En te zeggen, joh, er is nog een leven na de dood. En dat maakt het erg leuk. Wat ik overigens niet wist... is dat curator ook voor zijn salaris... grotendeels afhankelijk is van de opbrengsten van een faillissement. Bijvoorbeeld door de verkoop van de inboedel van een bedrijf. Uh, maar als er geen geld in de boedel zit, krijgen wij niks. En uh, een, een kantoor als het mijne, waar wij dus professionele curatoren hebben... daar gaan wij voor uh, meer dan duizend uur per jaar het schip in. Maar wat met meeste bijblijft, Jurgen. Oh, ik moet even een stapje opzij doen voor de golven hier aan mijn voeten. Dat is de sfeer van onzekerheid dat een faillissement met zich meebrengt. De curator doet als spin in het web zijn best om daar op een goede manier een einde aan te maken. Maar de ogen van de betrokkenen die zijn op hem gericht. Soms hoopvol, soms argwanend en soms ronduit afkeurend. We hebben het hier wel met gezinnen te maken. Ja, het is ja. Niet alleen met mij. Ik heb 22 mensen in dienst. Die hebben ook een gezin. Kindertjes en alles. Maar ja, een curator ja, die gaat gewoon naar zijn bed. Die, maakt, die drinkt geen glas wijn minder om. Ja, te snappen een curator, denk ik niet. Ja. De curator moet daarmee om kunnen gaan. En soms een dikke huid hebben. Het gaat van uh, enveloppen met kogels. Uh, tot uh, ik weet waar je woont of waar je kinderen wonen. Uh, het is geen vak voor, uh, voor, voor, voor poesjes. En hoe het afloopt hier bij die pier op Scheveningen, dat weten we half april. Want dan is er die veiling onder leiding van curator Mark Udink. En wellicht dient zich dan een ondernemer aan die het aandurft met deze markante plek. Maarten Bleumes was dat en volgende week onderzoekt Ingrid Koning de praktijk van de plattelandsjongeren. Zo meteen stand.nl. Slachtoffers moeten in rechtszaken een strafwens kunnen uitspreken. Dat is de stelling. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws. Hier is Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie stemt voorlopig in met de staatssteun aan SNS Reaal. Volgens de Commissie was de nationalisatie van de bank en verzekeraar... de enige manier om het financiële stelsel in Nederland stabiel te houden. Een definitief oordeel volgt over een half jaar... als duidelijk is wat Nederland met SNS Reaal van plan is. In Rotterdam hebben archeologen bijna 500 zilveren munten uit de 16e eeuw gevonden. Ze zijn ontdekt bij bouwwerkzaamheden op de plek van het vroegere stadskantoor...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 In november ging de commissie nog uit van 2,9 procent. Brussel verwacht dat de Nederlandse economie pas volgend jaar weer groeit. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het is vandaag de dag van het slachtoffer. Misschien daarom komt staatssecretaris Steven van Justitie... vandaag wel met een brief aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt hij aan dat het spreekrecht voor slachtoffers in rechtszaken wordt uitgebreid. Het noemen van een passende straf voor de dader moet mogelijk worden, zegt hij. Al jaren is er de kritiek dat de verdachten of de dader alle aandacht krijgen... en dat er niet genoeg geluisterd wordt naar de slachtoffers. Is het goed dat de slachtoffer zich mag uitspreken over de straf... of is het leuk voor de vorm, maar zullen rechters zo'n strafwens... in de meeste gevallen gewoon negeren? Ik ga erover doorpraten met Oscar Hammerstein, strafrechtadvocaat... Meneer Hammerstein, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u bent al vaker hier uh, geweest, dus u weet hoe het werkt. Hè? In het begin ja. hebben we een paar keuzes. Dan mag Lummer ja of nee op zeggen. Dan gaan we het uitgebreid doorspreken over de stelling. Hier komen die keuzes. Staatssecretaris Stevens slaat door. Ja. Slachtoffers hebben meer dan voldoende rechten. Ja. Leken moeten buiten het strafrecht blijven. Ja. En dan de stelling en ik roep onze luisteraars ook op om daarop te reageren. Slachtoffers moeten in rechtszaken een strafwens kunnen uitspreken. Bent u het eens of oneens met die stelling sms dat naar 7070? Gratis bellen is een mogelijkheid. 0800 1101. U kunt op de website stemmen www.stand.nl. En u mag ook twitteren. Eens of oneens. doe het dan wel met Hekje standpunt. Dan komt er alles mooi bij elkaar te staan. Dan kunnen we een mooie tussenstand maken daar straks. Slachtoffers moeten in rechtszaken een strafwens kunnen uitspreken. Meneer Hammerstein. Eens of oneens. Uh, on, ik ben het er niet mee eens. Oneens dus. En, en waarom? <tie> nou, ik ken, die, ik ken die strafwensen van de slachtoffers wel. Die kun je wel raden. Uh, ik vind het prima. Het is uitstekend. En het is een hele verbetering van het strafrecht... dat uh, slachtoffers een spreekrecht krijgen... en kunnen vertellen uh, welk leed is veroorzaakt door de dader... en wat de gevolgen daarvan zijn geweest... en uh, uh, hoe lang dat heeft geduurd. Of dat het allemaal wel meegevallen is. Dat hoor je ook nog eens een enkele keer... Maar die wens kennen we. we krijgen, het enige wat je krijgt is dat, je, dat iedereen weer gaat roepen... om het invoeren van de doodstraf. Eh, allerlei platitudes als ze ophangen, vierendelen hand afhakken. krijg je te horen. Ja. En erger vind ik nog dat als je de wens, de wens mag uitspreken... voor een bepaalde straf, dan verwacht je ook dat de rechter dat volgt. Dus je krijgt allemaal mensen die zwaar teleurgesteld worden. Want die zeggen, uh, uh, ik, ben, ik ben verkracht... en ik heb gezegd dat iemand levenslang opgesloten moet worden... en nu krijgt hij maar twee jaar of maar vijf jaar... En uh, uh, als, je, als je zegt, u heeft uh, u mag uw wens, een strafwens uitspreken, dan uh, zou je denken dat die wens ook moet meewegen. En dat doet hij niet. Je geeft mensen de indruk, zegt u, eigenlijk, dat, dat ze uh, ja, mede kunnen bepalen wat voor straf het is. En in de praktijk zal dat niet het geval zijn, want een rechter bepaalt het gewoon zelf. Uh, uit, uiteraard. De rechter, alleen de rechter kan een straf opleggen. En uh, je krijgt dus allemaal teleurgestelde mensen, want. Uh, in 99 van de 100 gevallen zal het slachtoffer een, een, een hogere straf wensen dan uiteindelijk door de rechter wordt uitgesproken. Ja, ik hoorde Teven vanmorgen zelf zeggen van, nou, hij kon zich toch ook wel voorstellen dat iemand dan zegt van, nou, ja, doe maar een wat mindere straf en, en, en een behandeling bijvoorbeeld, dat een, dat een slachtoffer dat zou vragen aan de rechter. Maar ik denk toch dat dat niet heel. Uh... Ja, dat kan. Er is iets zo'n mogelijk, maar niet zeer waarschijnlijk. Ze is altijd altijd, <laughs> Een be beetje naïef misschien van Teven. Nou ja, eh, ik, ik, jammer, jammer genoeg moet ik ook weer hier zeggen dat hier niet, is, niet over is nagedacht. Het lijkt, het lijkt zo aardig om, om te zeggen, geeft die slachtoffers nu ook het recht om een strafwens uit te spreken. Maar als je erover doordenkt, dan frustreer je die mensen alleen maar... Eh, na alle ellende die ze al hebben gehad, door te zeggen dat ze eh, inspraak hebben in de straf. En dat krijgen ze natuurlijk nooit, dat kan niet. Nee. U staat natuurlijk ook als mensen bij die slachtoffers zijn, lijkt me... Ja, en, en dan gaat het hier misschien wel over. Zijn die mensen ook wel eens boos op, op u als u dan probeert een reëel beeld te schetsen van wat er uiteindelijk gaat gebeuren? Niet boos, maar wel vaak teleurgesteld. Want uh, ze vragen ook altijd of ze erover mogen spreken. En dan zeg ik nee, je, je mag wel zeggen wat de gevolgen zijn, dan houdt de rechter daar wel rekening mee. En, uh, maar we mogen nooit uh, spreken over die straf. Maar je hoort, je hoort natuurlijk mensen altijd dit soort dingen zeggen van... waarom hebben we dit in Nederland niet? En uh, waarom bent u niet voor de doodstraf? Want het enige wat het leed kan uh, goedmaken... wat mijn dochter heeft doorgemaakt, dat is uiteindelijk de doodstraf. Nou ja, dat is heel begrijpelijk eigenlijk als je slachtoffer bent... dat je in een periode na in de emotie eh, eigenlijk het allerslechtste toewent... aan de dader die al dat leed heeft veroorzaakt. Maar daarom juist hebben we de rechtspraak overgelaten... aan rechters die onafhankelijk zijn... En die los van die emoties een uh, wat we noemen een rechtvaardige straf kunnen uitspreken. Ja. Maar die misschien wel, als stel dat dit zou kunnen, uh, die emoties meelaten laten wegen. Want iemand kan met veel emotie natuurlijk zeggen. Nou, ik vind dat die tien jaar uh, vast moet zitten, deze man, want die heeft mij dit geflikt. Nou, je kunt het natuurlijk op een, op een andere manier ook brengen. Want je kunt zeggen: van, Het lijkt alsof het niet zo ernstig is wat er is gebeurd. Maar je moet zich even voorstellen: het is allemaal. Uh, mijn kinderen die hebben er niet van geslapen. Uh, uh, nou ja, je. je je kunt zich voorstellen als je over het leed vertelt wat door de dader is veroorzaakt dat dat wel zou helpen als het, als het leed voldoende is... om de rechter te bewegen tot een strengere straf. Maar inspraak in een strafeis of een strafwens... wat al gauw op inspraak in een, in een strafeis lijkt... dat leidt tot niks. Dat leidt alleen maar tot gefrustreerde rechtszoekenden. Oh. Dus, dus eigenlijk is dat het kwaad dat wordt aangericht. Want je zou op het oog denken van... Hey, wat kan er nou eigenlijk voor kwaad? Nou, het kwaad wat je aanricht is dat, je, dat, je, dat, dat die mensen... allemaal teleurgestelde verwachtingen krijgen. Want... Uh, uh, uh, u kunt zich voorstellen dat in 9 van de 10 gevallen... het slachtoffer een, een, een strengere straf wil dan de rechter uiteindelijk zo opleggen. Op, opleggen. Ja. En dan komen we op de straffen. Want uh, los van of je nou slachtoffer bent... ik bedoel in het algemeen vindt men dat, dat de straffen te laag zijn in Nederland... De slachtoffers vinden over het algemeen dat de straffen te laag zijn. Als je uh, uh, het vergelijkt... Die onderzoeken worden regelmatig gedaan. Als je de straffen die in Nederland worden uitgesproken... en uh, vergelijkt met landen om ons heen... dan moet je dus rekening houden met uh, vervoegde en vrijheidsstellingen en zo... dan loopt Nederland op het ogenblik voorop. We zijn veel strenger aan de straffen dan bijvoorbeeld in Duitsland, België of Frankrijk. Maar hoe kan het dat dat gevoel niet bij heel veel mensen is? Um, omdat daar zoveel over wordt gesproken. Iedereen die, iedere keer als er sprake is van een ernstig misdrijf... dan staan dezelfde mensen op en die roept... je moet strenger straffen. Nou, dat is, dat is, dat is niet het geval. We, zijn, we hebben natuurlijk steeds vaker te maken met ernstige misdrijven. Uh, uh, dat, dat, heeft, dat heeft hele andere oorzaken. U weet dat, dat waar, waar, waar, waar dat, ongeveer waar dat vandaan komt. Maar wij, we worden steeds vaker geconfronteerd... Mm. Met ernstige en hele brutale misdrijven. Maar strenger straffen helpt niet. Het enige wat helpt is de daders opsporen en, en eh, oppakken en straffen. Eh, niet de strengere straf helpt met de pakkans verhogen. Dat is het enige wat helpt. Dus en, meer blauw op straat. Dat en, is mijn opvatting. En dat is al jarenlang een, een probleem, maar dat, dat lukt maar steeds niet. Uh, ja, kijk, als ze, als ze uh, uh, miljarden of honderden miljoenen extra aan de politie geven... je ziet over Nederland nieuwe politiebureaus, dan denk ik... ja, wat is dat nou wel nodig? Ik vind die politie helemaal geen bureau moet hebben. Die moeten allemaal op straat rondlopen. Ja. Uh, ja. En, en, en daarmee wordt de kans dan vergroot. En u zegt dat je zet meer zoden aan de dijk dan nu de straffen nog weer meer te gaan verzwaren. Uh, ja, maar we, we weten toch allemaal hoe het werkt. Wat is, wat is nou erger? Die bon van 35 euro betalen die je in de bus krijgt... of, of aangehouden worden door een politieagent die zegt... Dat dat je net door een rood licht bent gereden. Het betrappen en iemand pakken. Dat werkt preventief. Nou, euh, nou en dan is het dus nog die trend hè, die we de laatste jaren. die, die weliswaar uh, enigszins is bijgesteld. ook door de invoering van dat spreekrecht. Namelijk dat de aandacht altijd maar voor de verdachte en uh, de dader is. en minder voor het slachtoffer. Vindt u dat dat nu wat meer in evenwicht is intussen? Ja, dat is, dat is beduidend meer in evenwicht. Het, het is nog altijd zo dat de meeste slachtoffers. liever niet bij de strafzaak zijn, omdat ze dan alles wat ze hebben beleefd. nog een keertje opnieuw moeten beleven. Het is voor iedereen die er naartoe moet en die een uh, slachtoffer is geworden van een ernstig uh, misdrijf, is het, uh, is het, is het brengt het heel veel emoties met zich mee. Dus veel mensen bedanken ervoor. Maar de mensen die de behoefte aan hebben om aan een rechter te vertellen welk leed ze is veroorzaakt, die zijn met dat, uh, met dat spreekrecht zeer geholpen. En daarom, daarom is het heel goed. Hmm. Heel goed. In het verlengde daarvan zegt iemand hier op onze site, die is het eens met de stelling. Die zegt ja, een strafvoorstel leidt nog niet tot de uiteindelijke strafmaat. Dus dat slachtoffers zich alleen uh, zullen laten leiden door haat en wraak moet ook geen tegenargument zijn. Dus laten daders maar horen wat slachtoffers uh, hen zouden willen aandoen voor het geleden leed. Uh, nou ja, dan wordt, wordt die dader zich daar ook van bewust, uh, is, uh, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, en dan en lag zo'n dader nog het slachtoffer uit. Die zegt: je wilde, je wilde dat ik levenslang op de elektrische stoel kreeg en ik kom weg met twee jaar. Dan zeggen dan, dan ze... Je, je, je, je veroorzaakt alleen maar leed. Ja. Teleurstelling en leed. Want uh, uh, je kunt zo voorspellen wat er, wat, wat, wat er gaat gebeuren. Allemaal mensen die zeggen... Maar ik, heb, ik heb aan de rechter nog gevraagd. Ik mocht, ik mocht het vertellen. Tien jaar wilde ik hebben. En hij komt weg met... Noem het maar. Ja. Ik hoorde net de, de voorzitter van de, de club van strafrechtadvocaten en die zei ook van, eigenlijk ligt er een taak... Uh, zou je veel meer aan de informatievoorziening moeten doen. Dus bijvoorbeeld bij uh, justitie ligt die taak dan... misschien een bureau slachtofferhulp, noem het allemaal maar op. Uh, ziet u daar ook meer in dan? Dat je het slachtoffer dus op die manier begeleidt? Ja, maar dan, dan zouden dus de hulpverleners, die zouden moeten gaan, gaan inschatten... wat de vermoedelijke straf is, die zou worden opgelegd. Dat is zo ontzettend moeilijk, want daar speelt, daar speelt zoveel mee. In, in het, het is niet alleen de ernst van het misdrijf en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer... maar het zijn ook de persoonlijke omstandigheden, het, het, het verleden van, van de dader... Uh, het, het, het deed wat de strafvervolging voor, voor me heeft meegebracht. Het, is, uh, het, het zijn heel veel omstandigheden die alleen een rechter... die alle feiten kent en die uh, uh, ook de verdediging heeft gehoord... die daar um, laten zeggen, een rechtvaardige beslissing over kan nemen. Daar moet je niet een hulpverleners over laten. Ik kan het ook een beetje inschatten, maar uh, uh, we hebben er iedere dag mee te maken. En dan probeer je al die inschatting te maken. Fred Tevens, jarenlang officier van justitie geweest. Uh, waarom komt hij nu dan met uh, in, dit, in uw ogen ook een, een slecht plan... Uh, nou, ik denk dat dat voor de bühne is. Uh, uh, hij is behalve uh, staatssecretaris van Justitie is die ook uh, uh, lid, lid, lid van de VVD. En hebben we laten zien dat uh, de VVD dezelfde moderne ideeën heeft als D66. Alleen hij denkt er was een keertje niet lang genoeg over na. Dat is mijn indruk. Of hij wordt er niet, niet, niet op gewezen. Want ik ik vind het, uh, denk er vijf minuten over na. Je weet dat je alleen maar leed veroorzaakt met dit plan. Hij is meer politicus geworden dan oud-officier van Justitie? Ja, ik, denk, ik ben er overigens van overtuigd dat hij dit weer met de allerbeste bedoelingen doet. Maar eh, eh, het resultaat eh, beantwoordt niet aan de goede bedoelingen die hij waarschijnlijk heeft. Ja. Ja, tegelijkertijd kun je zeggen, men, men luistert dus in Den Haag af en toe naar wat het volk wil. Dat is toch democratie? Nee, dat is geen democratie. Nee, nee Democratie is wat anders. Het is goed dat je luistert wat er onder de bevolking leeft... En als je goed hebt geluisterd, dan weet iedereen dat een dader... een zo hoog mogelijke straf, tenminste over het algemeen... zo hoog mogelijke straf wil voor degene die hem, uh, die hem uh, ja. misdrijf heeft veroorzaakt. Ja. Hij, hij zegt nog iets anders in die brief trouwens. Dat is een heel ander aspect. Uh, hij vindt dat uh, de naam van de dader uh, eerder in de krant zou moeten verschijnen... dan die van het slachtoffer. Bent u het daarmee eens? Um, ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Of schoon ik het uh, liever aan het slachtoffer. Ik vind dat uh, het naam van het slachtoffer niet moet worden genoemd. Uh, tenzij er hele bijzondere omstandigheden voor zijn. Maar uh, het is over het algemeen voor het, voor het slachtoffer... ook heel vervelend om met naam in de krant te worden genoemd. Daar word je je leven lang aan herinnerd. Ja. Maar dan moet wel vastgesteld ook zijn dat het echte dader is. Want dat gebeurt nu to toch ook vaak. Iemand is nog maar verdacht en dan staat die naam al overal. Ja, ik vind, ik vind het eigenlijk min of meer een spelletje geworden, hoor. Want je ziet wel eens een keer dat uh, uh, not notaris uh, Bart V. van kantoor... en dan zat de naam wel vooruit, verdacht is geworden <lacht> in de zaak. Dan denk ik, nou, nou, nou... Als je, als je iemand zo weet te omschrijven, dan kun je maar beter gewoon bij namen noemen. Dan kan je de puzzel zelf wel invullen, dan is het toch wel duidelijk wie het is. Oké, okay, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Oscar Hammerstein, strafrechtadvocaat. Hij uh, zegt dus uh, oneens tegen deze stelling. We zijn benieuwd wat u vindt. Slachtoffers moeten in de rechtszaken hun strafwens kunnen uitspreken. 51% is het eens. Op onze site 49% oneens. Ruim duizend mensen hebben gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met George Duchemin spreekt u. Dag. Hallo, ik ben het ook volstrekt oneens met de stelling. En waarom? Uh, omdat wij niet voor niks de trias politica hebben, rechtsprekend, wetgevend, uitvoerende macht. En de rechtsprekende macht hebben wij met z'n allen uh, besloten. Die moet rechtspreken. En uh, die moet alle feitelijkheden en omstandigheden in overschouw nemen. Ja. En dat moet zo goed en kwaad als het kan, zonder emotionele invulling. Maar het slachtoffer zou toch een suggestie kunnen doen? Um, ik denk, en ik ben het ook volstrekt eens met uw uh, goed gekozen gast trouwens, complimenten daarvoor, um, dat iemand wel spreekrecht moet hebben, maar dat de strafeisen zelf, het manier van straffen, daar hebben we een wetboek voor en een rechter. En uh, als iemand mag um, vertellen wat hem dwars zit, dan is dat goed. Aan hmm. de andere kant ook vervelend voor een rechter, want die kan in verwarring brengen ja. gebracht worden. Maar dat is ook maar een mens. Ja, nee, dat is zo. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Leeuwen. Toussaint uit Den Haag, ik ben tegen de stelling omdat er is geen garantie dat de inbreng van slachtoffer anoniem blijft. Uh, nee, want ik denk dat hij zelfs gewoon daarbij aanwezig is in, in die rechtszaak, ja, neem ik dan. daarom ben ik er tegen. Ja. Want de slachtoffer is toch al kwetsbaarder. En dan ga je hem die kwetsbaarheid nog vergroten, ja. denk ik dan. Ja, ja, u bent er niet voor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Baarde uit Rotterdam. Wat hier sterk naar voren wordt gehaald, dat is het element van wraak en vergelding. En het is een begrijpelijk gevoel bij slachtoffers. Je kind moet maar eens vermoord zijn. Maar het is zeer de vraag of onze rechtspleging op dit principe gebaseerd is. Mij denkt, dit is er toch een meer primitief gegeven, dat de mens zich wil wreken en genoegdoening eist. Uiteindelijk wordt een mens daar toch niet door geholpen, ook niet in het zwaarste verdriet. En ik meen dat onze rechtspleging daarop berust dat het slachtoffer beschermt beschermd wordt uiteraard, dat de maatschappij beschermd wordt... tegen de dader, dat hij niet het weer kan doen... en dat de dader beschermd wordt tegen zichzelf... en zo mogelijk een heropvoeding krijgt. En het hoge ambt van rechter, dat boven alle partijen staat... mag zeker niet geheel of ten dele in handen gelegd worden van het volk zelf. Okay. Het is wel voor het volk. Dank u wel, meneer Bader. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, het gaat er eigenlijk meer om dat rechters... Uh, min of meer losgeweekt zijn van de samenleving. Uh, in de zin van dat ze eigenlijk niet meer goed weten... wat er leeft onder de bevolking. En uh, dan is het dus heel erg goed dat de rechter uh, van kennis neemt... dat uh, de bevolking, of dat een slachtoffer, een deel van de bevolking dus... ernstige gevoelens van ongenoegen of pijn of woede heeft. Maar dat wordt via dat spreekrecht nu natuurlijk duidelijk. En nu wil Teven dat uitbreiden... door dan ook dat slachtoffer nog een soort uh, ja, strafeis te laten formuleren... Ja, maar juist in die strafeis die geformuleerd wordt door het slachtoffer... kan de rechter aflezen uh, wat er nou eigenlijk gebeurd is. Want een rechter zit natuurlijk, heeft dagelijks uh, tientallen zaken te verhapstukken... en heeft soms helemaal geen gevoel meer wat er echt leeft. Ja. Hij moet gewoon die administratieve uh, regels toepassen. Ja. Maar ervoor. u vindt het dus wel, wel goed dat het zou kunnen... dat de slachtoffer in de rechtszaak gewoon kan zeggen... ik wil graag dat deze meneer of mevrouw voor tien jaar wordt veroordeeld. Oké. Okay. passie, want dan kan de rechter daar rekening mee houden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Viermiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Goedemiddag. Ja. Ja. Um, mijn naam is Trander. Ik ben oud-advocaat. Ik ben voor de stelling. En wel hierom. Ik, um, twee jaar geleden was ik als advocaatjournalist... bij het Ivan demjanjuk proces in München. Ja. En daar waren rond de 25... Nederlandse mede-aanklagers. In het Duitse strafrecht kennen ze dus dit, uh, deze, dit recht uh, al heel lang. Ja. En ik heb dus ook deze mensen gevraagd. Wat vonden jullie hier nu van? Ja, Want die hebben, die hebben ook allemaal een, een strafwens mogen uitspreken daar. Juist. Juist. Oké, okay, en, en, en, en dat was neem ik zwaarder dan wat er uiteindelijk uh, voor straf uitkwam. Nou, nee. Um, um, um, het is zelfs zo geweest dat er enige van hen... geen strafeis wilde indienen. Oké. Okay. En die hebben, die, hebben, die hebben dat ook gemotiveerd, onder andere door te zeggen... ik vind het veel belangrijker dat Demjan Joek voor de rechter is verschenen. Ja. Wat de strafeis zal worden, dat... Laat ik aan de rechter. Ja. Die vrijheid hebben ze ook. En u hebt het met ze daarover gehad na afloop... en was daar tevreden over dat zij daar ook op dit vlak hun zegje mochten doen? Absoluut, ja. absoluut. Okay. Het, geeft, het, geeft dus, het geeft dus hun het gevoel dat ze meetellen... dat ze een woordje mee mogen spreken. En ik vind ook, los daarvan, los van het proces... het past in deze tijd om alle betrokkenen bij een proces... Een zegje te laten doen. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, met Ronald. Ja, iedereen mag ze niet doen. Dat is goed uh, voor, de, uh, voor de slachtoffer. Maar uh, uh, deze uh, idee van de VVD-minister... dat is weer zo, de zoveelste uh, die dus nergens opslaat. Want als ik, uh, als ik uh, mijn dochter vermoord word door iemand... dan is het niet dat ik wil dat hij opgehangen wordt. Dat is één. En twee, ik eis dan vervolgens uh, in de rechtbank... Uh, nou, doe maar dan levenslang. En dan, uh, en dan is de rechter gehouden, nog steeds gehouden... aan allerlei regels uh, betreffende de straf, maar. Ja. En dan uh, zegt de rechter, nou, 7 jaar of 10 jaar of 12 ja. jaar. Ja. En dan heb ik psychologische hulp nodig weer. Want uh, ja, dus als, als de VVD nou daadwerkelijk dingen willen veranderen... dan moeten ze de wetgeving veranderen in de straftoemeting. Dan is de rechter daaraan gehouden uh, die, die regels na te leven ja. Die regels, die zijn, die veranderen nu. Doordat je nu gaat zeggen, ik wil dat die 50 nou, jaar krijgen. Nou, u bent het met Hammerstein eens, kortom. Uh, frustratie bij de slachtoffers waarschijnlijk. Stand.nl, goedemiddag ja, goeiedag. Ja, zeg maar... Een uh... Ben ik in de uitzending? Ja, maar u bent heel slecht te verstaan. Dus uh, zeg even snel wat u vindt van de stelling. Ja, ik ben het eens met de stelling. Maar ik vind het eigenlijk uh, jammer dat we er hier nu over moeten praten. En ik denk dat dat een gevolg is van het feit dat de rechtspraak de laatste tijd niet ontvormt uh, de, wat, wat de mensen zelf willen. Oké, okay. ja, um, okay, dank u wel. Stand.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Marcella Leurs-Marines. Marcella, je bent de laatste. Ja, nou, ik, ik zou er heel erg voor zijn als, uh, uh, als je ja, beveiliging zou hebben... ook voor het slachtoffer. Nu trek je alle aandacht uh, weer naar het slachtoffer. En ja, uh, veiligheid is niet gegarandeerd. Terwijl als je het uh, onafhankelijk houdt dan haal je ook de veiligheid meer voor de ja. slachtoffer. Dat is, dat is trouwens nog een ander element in het verhaal van Teven. Dat hebben we eigenlijk niet eens besproken. Maar dat wil hij ook, hè? inderdaad, na afloop... dat als een, een dader dan weer op vrije voeten komt... dat dat uitgebreid toch wel in kaart wordt gebracht... Uh, wat, dat, wat dat eventueel met de slachtoffer doet... dat hij daar goed over geïnformeerd wordt, enzovoort. Uh, maar nog even, even terug naar die strafwens. Vind je dat dan ook een goed idee? Nou, ik denk dat de strafwens niet, uh, niet goed is. Ik denk dat dat een onafhankelijke partij moet zijn die uh, strafrecht en die uh, recht spreekt. En niet, een, uh, niet degene die daar heel dichtbij betrokken is. Ja. Nou ja, goed, het is ook niet zo natuurlijk, dat de, de, het slachtoffer dan <laughs> de, de wens formuleert. En da, dat is ook gelijk de straf, want daar gaat uiteindelijk de rechter over. Maar het gaat erom om, om het, het spreekrecht wat uit te breiden. In ieder geval, dank voor jouw uh, telefoontje. Um, we gaan terug naar Oscar Hammerstein, die heeft meegeluisterd strafrechtadvocaat. Um, ik wil graag even met u beginnen, meneer Hammerstein, met uw confrère... die bij dat Demjanjoek-proces betrokken was. Dat is natuurlijk toch wel even een andere zaak. Uh, dat, is, dat is natuurlijk geen gemiddelde strafzaak geweest, uh, maar die zegt, nou, de ervaringen daar waren eigenlijk best goed. Ja, ik, ik vond het een beetje een onsamenhangend verhaal, want hij zei, enige van de mensen die wilden zich juist niet over de, over de strafeis uitspreken, uh, die vonden het belangrijker dat iemand voor de rechter uh, verscheen. Dus ik, ik, ik kon het niet volgen. In, nee. Ik weet wel dat er in Duitsland geen regel bestaat... dat uh, een, een slachtoffer een, een strafeis mag uitspreken. Dat kennen we in Duitsland niet. Nou, volgens hem dus was dat inderdaad wel zo. Maar ja, nou, dat, ja. Is, dat, dat zal dan sinds vanmorgen vroeg moeten zijn gebeurd in Duitsland. <laughs> ja, ik, geloof, ik geloof u in ieder geval op uw woord voorlopig. Uh, uh, dus, dus, nou ja, goed, dat is dan een ervaring. Uh, maar nogmaals, dat is ook een andere zaak natuurlijk. Dat is over die, die dem de Janhoek. En dat is een zaak die natuurlijk al heel lang heeft gespeeld... Dus ik kan me voorstellen dat iemand dan ja. zegt: nou ja, het interesseert me niet of die nog straf krijgt, als die maar voor de rechter komt. Nou ja, dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook met mensen uit, uh, zeggen, uit de Tweede Wereldoorlog, die uh, alsnog worden opgespoord, waarvan je je ook afvraagt: van, heeft het nog zin om iemand überhaupt te vervolgen? En uh, dat vind ik altijd wel een gerechtvaardigde uh, vraag aan een slachtoffer. Als je na heel veel jaren een mogelijke dader tegenkomt... en je zegt, uh, wat, wat, hoe denkt u daar nu zelf over? Want uh, er zullen mensen zijn die zeggen... Ik, ik, ik, ik wil helemaal niet meer dat feiten van 50 jaar geleden worden opgerakeld. En er zullen mensen zijn die zeggen van wat er ook gebeurt... dit mag nooit worden vergeten. En de feiten worden er niet minder ernstig door. Dus dat, dat is... Uh, daar vind ik het een goede, een, een, een gerechtvaardigde uh, vraag aan een slachtoffer. Ja. Veel mensen zijn het met u eens, uh, toch ook wel weer. Want mensen die toch over de strafmaat beginnen zeggen van ja, dat kan ja. niet, niet <lacht> genoeg gedaan worden om het slachtoffer uh, te, te faciliteren. Zeg maar. Nou, daar ben ik het op zich mee eens dat je het slachtoffer faciliteert, maar dat, dat moet je dan wel met iets doen waar je slachtoffer ook uh, laten zeggen, een vorm van genoegdoening mee geeft. Maar iemand laten roepen, wat die meneer ook terecht zei, 50, 50 jaar en hij gaat weg met twee jaar, dat is mensenvrucht frustreren en teleurstellen. En dat is het enige wat die mensen te wachten staat, want het is vanzelfsprekend dat het slachtoffer altijd uh, de hoogst mogelijke straf voor de dader eist. Ja, um, goed. nou En u hebt ook gezegd, de pakkans zou je eigenlijk veel meer moeten vergroten. Dat is uh, veel effectiever. Dat is, dat is mijn opvatting. Ja. En, uh, pakkans, hoe, hoe groter de pakkans, hoe, hoe vaker je iemand pakt, hoe preventiever het werkt. Dank dat u weer meedeed in stand.nl. Oscar Hammerstein. Fijn, goedemiddag. Staatsrechtenadvocaat, dag. dag. Ik kijk nog even naar onze site. Daar is weinig veranderd in de percentage. Het was 50-50 ongeveer. Dat is nog steeds 49% eens, 51% oneens met de stelling. Ruim 1100 mensen hebben gestemd en u kunt dat de hele middag blijven doen op onze site. Houd de radio lekker aan, want zometeen na 2 begint vrijdagmiddag live met Jan Mon. Die zit aan het Rembrandtplein in café De Kroon. Jan, wat ga je doen, allemaal? Staatssecretaris Fred is onderweg is veel te doen. Onder andere natuurlijk bij jou, maar ook uh, verder op de zender... over zijn nieuwe plannen om de slachtoffers beter te ondersteunen. En hij komt hier uitgebreider uitleggen waarom hij die plannen uh, indient. Arjan Lubach is gastrecent. Die gaat het hebben over Hardewiege Minis, Mike Baudet... En Richard Gere. Uh, Lili Sprangers gaat het hebben over Turkije. Want daar zijn ze bezorgd over weeskinderen hier. Die bij homo-ouders en christelijke ouders worden opgevoed. Justus Van Oel, Bert Bussen, Barbara Barend en live muziek. Prachtig, een topband hebben we weer. De Nits, zo direct, vanuit de kroon. Met uh, Jan Mondus, vrijdagmiddag live, zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer en CRV. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de eredivisie. Heracles Vitesse. En die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. Groningen tegen Ja, ja. Hij zit er weer in. Hij zit er weer in. Venlo, Baalwijk. En om kwart voor 9, Eredivisie 20. De en zit erin. En ook het WK baanbierrennen in Minsk. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1.